Edujurg, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Bij operaties van het Syrische leger in de buurt van de stad Homs... zijn volgens mensenrechtenactivisten minstens acht burgers gedood. Militairen de drie kleinere steden uit. Ze gingen met tientallen tanks naar binnen, terwijl helikopters in de lucht hingen. Er werd zwaar geschoten en bij invallen in huizen werden mensen gearresteerd. Volgens de oppositie wordt nog steeds in grote delen van het land gedemonstreerd... maar het Syrische regime lijkt systematisch bezig het verzet de kop in te drukken. In veel steden in het hele land hebben ordentroepen... de afgelopen weken jacht gemaakt op activisten. Malta gaat als laatste lid van de Europese Unie echtscheiding mogelijk maken. De conservatieve premier Gonzi heeft dat gezegd... na het referendum van de afgelopen dag. Daarbij stemde 52,6 procent voor het recht op echtscheiding...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 Twee kinderen uit Nijmegen die sinds het begin van de middag zoek waren, zijn terecht. De twee jongens van 8 en 10 jaar waren rond het middaguur voor het laatst gezien in de wijk Grootstal. De politie begon een uitgebreid onderzoek. In de loop van de avond werden de twee gevonden in de trein naar Lunteren. Ze zijn allebei ongedeerd. Het weer in de loop van de nacht overal droog. Overdag wordt het warm, van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. In de avond volgt vanuit het zuidwesten een aantal buien. Dit was het NOS Journaal.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 Roos. En ik ben zijn sidekick, Jan Tijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer inbellen voor het echtejanne-radiospel. En voor wat er geleuter op 0800-1121. En als je zuinig bent, is gratis. De stelling van vandaag luidt, geweldig dat meer dan 50% van de Amsterdammers allochtoon is. Maar dat is straks. En zo is het, maar net. Want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. De fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, Machiel de Graaf. En de kroonprins. En de, en, en de er, er, er, enorme kroonprins. Er wordt hier gezegd op uh, Twitter dat het uh, pubermeisjesmuziek is dat je hebt uitgekozen. Een beetje uh, lowlands achtige neusel How about that? Nou, ik vind het gewoon een heerlijke band om naar te luisteren. Dus, uh, ah, ja, maar ja, ja simpel. Je, je hebt gelijk ook. Dat is gewoon jouw mening. Lekkere huh? muziek. Ja, Janine Hennis Plasgaard ja, wat? is onze uh, Jennis. Die komt nu wel eens op bezoek en die uh, hebben we wel eens aan de lijn. Uh, ja, die ging allemaal, allemaal dingen roepen in de krant, parol parool. Dat is een facetje uit Amsterdam. Die en het Algemeen kijk... Dagblad. En het algemeen... vraag gisteren. Ja, allergisch. allergisch. Nee, niet voor de pollen. Ze krijgen nou ja, een jeuk in, in, van jullie. In, voor de oh BV. Ja. Ik, zal van, ik zal het van de week wel zien of ze pukkels heeft. Ja, nee, maar ze krijgen hartstikke een jeuk van jullie. En jullie ja. praatjes. Nou ja, prima. En dan, nee, zeggen, en dan zeggen prima. jullie wat en dan belt ze op. Is het wel waar? Is het echt gezegd? Geloof ja. ze niet dat het ja. zomaar uit mijn mond Nee, Ik moest wel lachen toen ik het artikel zat. Ik denk, ja, je ziet nu inderdaad een, een hele stroom. dat uh, Bij het CDA zie je het ook, hè, dat ze zich willen profileren. Want de PVV profileert zich sterk. En daar hebben de VVD en de CDA wat moeite mee. En nu zie je dat, uh, dat Hennis wordt ingezet uh, met haar Europese achtergrond. om ook wat joke over de PVV te verspreiden. Nou, hoe zou het worden ingezet? Nou, dus, zo zie ik dat wel. Dus een strategietje? Daar zit gewoon een strategietje achter. Ja. Dus ze hebben iets een leuke blonde mevrouw die moet dan het andere geluid laten horen. Om, uh... ik, dus de, ik, ja? ik weet niet hoe dat precies daar binnen, natuurlijk, uh, binnen de partij gaat. Maar ik, ik, als ik dat zie, denk ik van ja, dat is mooi om in te zetten. Hoe zo. zou dat bij jullie gaan dan? Um, of doen jullie dat als enige niet? Nee, dat doen wij natuurlijk, nee, natuurlijk niet. niet. Denken, dus nee, wie nee, doet spinnen, dat bij jullie? Nee, spinnen gebeurt niet bij de PvdA. Dus wie doet nee. dat? Wordt niet gespind. En Bosma nee, en nee, nee, Alleen Bosma We doen alleen Bosma natuurlijk met z'n column in het NRC. meer in de Hero, hero af en toe inzetten. Fleur, Fleur, Fleur zetten we af en toe zin ja, die en die stuur, die, die in de stuur de stuur een echte janne natuurlijk. Ja. Ja. Hey, is he en hero, nou, nou word ik ingezet. Is ja. hij he, hero is al voor de, voor de democratisering dat ge, gesodeer wat er niet doorheen dat, komt. Ja. Waar, waar sta jij? Waar sta jij? Uh, ik heb mij achter het fractiestandpunt van de Tweede Kamer geschaad. Die hebben er in september of oktober, volgens mij, na het uh, regeer- en gedoogakkoord, toen het rond was, hebben ze daarover overlegd. Daar is uitgekomen dat het voorlopig niet zal gebeuren. En ik moet zeggen, ik vind het een prima uitgangspunt. Is dat nou zo dat zo'n baan in de Eerste Kamer, dat dat inhoudt dat je twee dagen in de week vergadert? En dan haal je bij de Tweede Kamerfractie haal je, haal je op wat je standpunt wordt. En dan ga je dat in de Eerste Kamer verwoorden. Is dat ongeveer nou, het hoe het is, gaat werken of niet? Nou, het is één dag in de week vergaderen maar. Het is ja? alleen de dinsdag. Okay. Nee, we doen anders worden die senatoren natuurlijk hartstikke moe. Ja. Dus uh, het is natuurlijk ook een beetje, wat ook gekscherend... de eerste strafdame. Maar op dinsdag ga je dus herhalen wat de Tweede Kamerfractie al heeft besloten. Want daar vind je het namelijk telkens in. Ja. Uh, ja, tuurlijk. We gaan natuurlijk alle, alle fractiestandpunten gaan we natuurlijk doorlezen... en dan gaan we afstempelen. Ja. ja. We moeten het een beetje simpel houden. Toch? Maar zo voor die gaat patiënt, het echt, hè? Voor, jullie, voor die patiënten die, patiënt die we krijgen. Hoeveel krijg je ervoor? Uh, volgens mij is de Eerste Kamer 2000 euro in de maand. En wat Bruto. krijg je voor je gewone Bruto? werk? Bruto? Bruto. Nou, dat, uh, dat, dat staat in mijn contract ook daar niet over spreek. Nee, mag je daar niet over hebben. Nou, dat, heb ik, dat heb ik zelf in het contract Hebben jullie nog een undercover eigenlijk op de uh, fractie? Geen flauw idee. Jij hebt er toen een geregeld natuurlijk. Hè? Ja. Je terug, ja. ja. En toen bleek het zo'n vreselijk saaie shitpartij te zijn. Net zoals die he? andere. Ja, dat en er we helemaal niks. In dat lelijke oude gebouw, in dat hotel en, ja. zitten we ook nog eens een keer. En er hingen dan wat vlaggen en zo, maar verder was er echt helemaal ja. niks. Een mooie vlag. Hele mooie vlaggen. Vlag. Ja. Hele ja. Mooie vlaggen. Ja. Welke vlag was het? De Oranje-Blanje-Bleu. De Oranje-Blanje-Bleu. De ja, ja. was die van Israël hoor. Oh ja, Ja, die hangt er ook hoor. Wat vond je van dat oranje blanje verhaal? Ik vind die vlag prachtig. Maar dan, dan wordt de NSB erbij gehaald. Ja, nou ja, kijk, mijn, mijn korfbalclubje speelt in het zwart-rood, moet dat dan ook gaan verbieden omdat dat de NSB vlag was? Wat een onzin. Korfbal jij, Magiel? Ik heb gekorfbald, ja. Je, je, oh Johan? Ja, nee, de ultieme ja, Johan. Ik hebt de concepten <laughs> je wel over, je. Gewoon Koske korfbal leren. Korf. Daar is, daar is dat maar is maar één één redding dat je doet. Van ja, dan mochten we ook gemengd. Ja, het is een beetje schijnbaar, maar gemengd douche. Zeg ja, dat dan. Kl uh, klopt. Ja? ja, hartstikke leuk. Gezellig. Je vriendin heb je ook bij korfbal geleerd kennen? Of nee, niet? ik heb er wel gehaald. Oh, want dat zou wel echt heel tragisch zijn, hè? Dat zou tragisch zijn. Maar je, ja. je, je ja. hebt gekorfd, gekorfbald en wanneer ben je daarmee gestopt? Want dat vind ik wel heel belangrijk. Een jaar of zestig Bij leren. ons Ebenest, of niet? Nee, wel daar vlak in de buurt in Scheveningen. Hoe ja. er die club? KVS. KVS. KVS. Hey, Hennis is allergisch voor jullie. Ja, maar nu voor, andersom. Ja, voor wie zijn jullie eigenlijk allergisch? Voor wie zijn wij allergisch? En niet zeggen niemand, hè? Want, dan, uh, want we moeten nog nee, wel Jokko hey, ik... nog een keer noemen vandaag. <laughs> Jupperdepop. de pop. Nou ja, die, die allergie is wijd en zij bekend. We zijn natuurlijk enorm allergisch waar het islam betreft. En ik moet zeggen, dat wordt toch het meest gepropageerd door D66. Maar Goed, ook voor Kamerleden in... van islamitische afkomst, of niet? Uh, nee, niet, niet specifiek. Niet persoonlijk? Nee, niet persoonlijk. En als ze een hoofddoek nee. dragen? Er zijn geen Kamerleden met een hoofddoek. Wordt het geen tijd dat Fatima Elatek is in Den Haag gaat werken voor de PvdA? Ik denk dat ze na een dag gillend wegloopt. Waarom? Nou, omdat ze dat niet aan kan. Waarom niet? Nou, ze kan dat gedoe in Amsterdam helemaal niet aan. Nou... Ze schreeuwt zich er wel doorheen, heb ik de indruk. Ja, wow. nou ja, inderdaad. Ze kan schreeuwen. niet zo heel veel hoor, die mevrouw. Nee? Nee, die kan niet zo heel veel. Maar ze wordt altijd een beetje gespaard, omdat ze een doekje... Maar als ze wel heeft. komt met die hoofddoek, dan ben je wel allergisch voor haar, of niet? Nou, normaal is ik denk dat ze binnen een dag uh, gillend weg en dan als het niveau niet aan kan. Nee, ze mag een belediging. Ja, een beetje belediging. Nee, nee vind ik nee. niet, Jan. Er zijn lees, wel meer mensen die niet lening aangetrokken nee, Lees haar daden als stadsdeelvoorzitter op internet op na. Google even. Het je werkelijk Kost de, af en toe een miljoen of dertig. maar verder is ze toch lekker bezig daar, met uh, de boel bij elkaar houden. Ja, leuke debatjes organiseren ja. en uh, naar vriendjes toe BKB ja. in, uh, in huren. Ja, precies. Toch? Ja. Ja. Maar Giel, uh, uh, jouw baas wordt heel erg uh, bedreigd. En, uh, dag in dag uit met, met kleerkasten uh, in bunkers slapen. Het is dus echt. Ja, Om te janken natuurlijk dat dat in een democratie moet gebeuren. Uh, jij bent nu de baas van de Eerste Kamer. Heb je al kogelvrij glas in de ramen zitten? Ja, over veiligheid doe ik geen enkele uitspraak. Nou, nou, dat, is ook aan... zo, dat is ook zo mooi. Hè? Als je een PVV er hebt, dan krijg je en die vraag... hoe lang je hem ook maakt, het antwoord staat al bij de eerste zin vast. Nou, de... Bij het woord veiligheid. Dit zei Fleur Agema, dit zei Hero Brinkman, dit zei Magiel gewoon... de Graaf. Dit zei, dit zei Geert Wilders ook, zodra hij bij zijn ja. favoriete programma... echte Janne eindelijk eens aanschuift. Ja, okay. Of denk je niet dat het gaat gebeuren, Magiel? De dat weet u, ik zou komen. zeggen, nodig om uit. Ja, dat hebben we natuurlijk al lang gedaan. Hij oh, ja, vindt het echt een vreselijk programma. Ja, nou, Snap kom. jij dat? Of nee, is dat, jongens, is ik... dat een fractiestandpunt of is dat zijn persoonlijke <laughs> nee, mening? Dat zou persoonlijk zijn. Ik heb het naar mijn zin. Dus. Nou, dat is, dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval de kroonprins. De ja. Hé, hey, de toekomst van de PVV. Mm -hmm. Hoe zie jij die? Ja, goed. Maar hoe, hoe zie je die? Nou ja, ik zie een toekomst die nog heel lang uh, uh, zal duren met de PVV. Maar dan moet het ook heel lang duren met Gier Wilders... Want er is nog geen kroonprins en geen democratie. Nou ja, nogmaals, ik zie de toekomst, zie ik goed. Ik zie een hele mooie toekomst voor de PVV weggelegd... en hoe die er precies gaat uitzien, met welke poppetjes... en op welke manier dat wij de toekomst diezelfde toekomst vanzelf willen. Maar toch even serieus over die kroonprins. Want we hebben in Nederland in 2002 een geval gehad... van een partij met een zeer charismatische leider. Uh -huh. uh, en toen kwam er een volkert van de graaf. Uh -huh. En toen was er geen kroonprins. En dat heeft die partij misschien wel kapot gemaakt... doordat allerlei... Uh, zeg maar, uh, minder getalenteerde politici uh, gingen vechten om de erfenis van Pim Fortuyn. Uh, dus je, je mag toch aannemen dat Wilders, die alle fouten van de LPF niet wil herhalen, dat hij ook hierin heeft voorzien en ja, maar... wel bezig is om een kroonprins neer te zetten. Ja, maar ik wil uh, in geen enkel opzicht de vergelijking trekken tussen de LPF en de PVV. Dat is een eerste. Daarnaast wil ik uh, absoluut niet spreken over het feit dat Pim Fortuyn is omgelegd... en dat dat Geert ook zou kunnen overkomen. Ik hoop echt dat die man 150 wordt. hopen we allemaal. En, uh, dus ik wil... Hè, dat dat Nee, dat maar kom regeren ik... nee, maar, is wel vooruit. Ik vind het een heel naar onderwerp om te bespreken omdat Pim Fortuyn omgelegd is. Ik wil, er gewoon, ik wil dat niet in verbranding... Ja, nou, dat kan hij een, een hard aanval krijgen. Nee, alles kan. Ja, nee, maar hartaanval, dat is, dat is vrij normaal... voor mensen boven de veertig, dat het je kan overkomen. Dus dan uh, is er geen externe factor. Maar regeren is vooruitzien. En een partij hoort volgens mij ook aan opvolging te denken. Zeker een partij met een charismatische leider... die niet democratisch is ingericht. Ja, en daarvoor ligt het primaat bij de Tweede Kamerfractie, Daar wil ik mezelf nog niet tegenaan bemoeien. Nog niet. Sterker het. nog, nog niet. Ik wil me daar überhaupt niet tegenaan bemoeien. Want we praten alleen maar over dingen die met Geert Wilders kunnen gebeuren. En ik wil niet nadenken over dingen die met Geert... Het is er nu nog niet. He, als hij 70 is, dan kan je zeggen van... Ja, het wordt misschien eens tijd uh, om, uh, om andere je, dingen te show, doen. Maar laat ik zo zeggen. Je hebt ooit gezegd, ik was op Pvv voordat die ploeg bestond. Nou ja, qua, qua standpunt en gedachte eh, komt dat heel sterk overeen. Dus je bent, je bent PVV. Je vindt dat de PVV dit land beter kan maken. Ja, Schoner, netter, leuker misschien nog wel. Mm -hmm. Ja, dan kan je toch moeilijk zeggen van ja, ik wil er niet over nadenken als straks de, de, de, de politieke leider wegvalt. Het is wel ja. juist waar je over na moet denken, omdat die PVV uh, Nederland uh, naar, naar het juisten gaat brengen. Nee, maar ook, ook deze discussie, daar luisteren weer mensen naar die op verkeerde ideeën kunnen komen. Oké, okay, dan, uh, dan even over, een andere het vraag. Het voeren. Okay. Kan, het, kan het gebeuren dat Geert Wilders net als Femke Halsema, net als Wouter Bos, net als André Rauwvoet gewoon zegt, ik heb er geen zin meer in? Kan Je dat voorstellen dat dat moment ook een keer komt? De komende jaren, uh, ik weet dat hij daar nog absoluut niet over nadenkt, nee, maar het is niet uit te sluiten. Nee, het is bij niemand uit te sluiten. Maar ook, ook dat is weer een jullie kennen hem, dus misschien zegt hij wel: Ik ben zo, zo vol van mijn ideologie. Ik blijf uh, tot ik letterlijk uh, uh, van Drees gaat trekken. Zeg maar, kan uh, toch? Ik zei al van uh, uh, uh, over dat over dat weggaan uh, is op dit moment nog helemaal geen optie. Geert is nog lang niet klaar met de PVV, nee. Dat denk ik ook niet. Dat blijkt, want er is nog geen kroonprins klaar. Nou ja, normaal is er valt nog veel te, veel te veel te doen in Nederland. Gaat uh, Geert op een gegeven moment uh, het premierschap aanvaarden? Tuurlijk. En binnen welke periode gaat dat gelukkig om? Ik hoop in de volgende ]heid? periode. Echt waar al? Zo zeg, snel? Dat hoop ik. Grote partij worden en gewoon premier? Ja, dat hoop ik wel. En met welke partijen? Met welke partijen? Er zijn weinig mogelijkheden voor de PVV. om dat er natuurlijk uh, op te. Uh, uh, kijk, nu is er een regering van VVD en CDA. En dat zijn onze dichtstbijzijnde natuurlijke partners. En dus de SP dan... op sociaal-economisch gebied? Ja, maar die zitten op ander gebieden weer veel te ver van ons. Ja, maar van. goed, dan doen ze het als gedoogpartner. partner. Nou, op sommige punten weet ik zo. Dat ja. zien we dan wel. Ja, de SP... Is die beter dan Rutte, denk je, als premier? Nou ja, Geert was natuurlijk zijn mentor, heeft hij vorige week nog grappen over ja. gemaakt. Dus uh, ja, of hij het beter zou doen, weet ik niet. Uh, ik denk wel dat Geert een hele goede premier zal zijn. Maar Rut is wat, wat gladder in de omgang en zet wat meer zijn humor al in. Ja, dat doet hij erg goed. Ja. goede premier? Tot nu toe doet hij het hartstikke goed. En wat vind je van de rol van Verhagen? Het is zo'n hoofdstukje ratten. Het is weer de tijd. Het is weer ratten ja. tijd. het Janne is weer ratten ja. tijd. Nu is met nou, uh, met Maxine Verhagen. Verhagen heeft het fantastisch gedaan uh, in de periode van de deur. Hè? Dat iedereen voor de deur stond inderdaad, te wachten van wat gebeurt. Hè? Die heeft zo'n enorme uh, moeilijke strijd met zijn fractie gehad. En daar heeft hij zich uh, glansrijk doorheen geslagen. Hè? Alle hulde daarvoor. Ja. Stel dat, uh, dat er weer een oorlog uitbreekt. Hè? En uh, je moet kiezen bij wie je per se niet wil onderduiken uit de, de politiek. Noem het maar ja, een. Is <laughs> ja, want zo, de, zo delen wij allemaal mensen in. Goed, fout. Bij wie ik niet wil onderduiken als het, als het oorlog wordt in de politiek. Ja, fractievoorzitter, niet een uh, backbanger. Van een naam. Niet, niet een, een backbench. Dat je die we allemaal kennen. Je denkt, dat ga ik niet doen. Nou, ik vind, ik vind het wel een beetje nare vraag. Ja, dat is ook ja? de bedoeling. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, ja dat is natuurlijk het van En ik vind het, het gewoon een gewoon naam en een rugnummer. Tot nu toe heb je ja. alleen maar warme marshmallows achter in de keel gekregen. Nou, toen, als ik hier een nare een vraag... We hebben aard, lopen slijmen gewoon ja. 40 minuten lang. Nu gaan we ja. gewoon uh, Bij wie duik mag Giel bij, de Graaf we, nooit we hier onder? We net geen opgezette meeuwen opgehangen om je een beetje te paaien. <laughs> nou, kom op. Bij wie duik ik niet onder als het oorlog wordt? Nou, ik vind het, nee, ik vind hem te grof. Nee, ik vind hem te grof. Naam. De nee, Jingle vind... staat al klaar, er nee, wordt nu een naam genoemd. Ik, ik vind hem te goed. Nou, dan stellen we hem even wat, wat softer. Oh, Jan, dat kan de, jij. de dat PVV is zo'n softe partij. Ja. Maar Giel, wij delen mensen altijd in op basis van goed en fout. Ja, bij Jan. Bij wie denk je nou het eerst bij het woord fout? Een bekende uit de politiek. Een bekende uit de politiek. Ja, die er nog niet uit is gestapt. Ja, ja, dus dat, als je nu met Wim Kalsma komt, die staat nu de dat was te, te makkelijk. vouwen. Dat ja. doen ja, we, ja, we ja, natuurlijk. Niet over huisvrouwtjes ja, gaan we niet klagen ja, hier. En, en, en die zat de keuken te schilderen. Weet als je gewoon de denkt, daar word ik een beetje onpasselijk van. Gewoon min, min, minder prettig, zeg maar. Gewoon een, ja, een onprettig daar, is, mens. Ja, dat is pech tot. Ja, daar komt hij. <hijngelijks> Dames en heren, jongens en meisjes, jeacht, Janne luisteraars. het is niet te geloven, maar de Pvv-fractievoorzitter eerste kamer, Magiel de Graaf, gaat niet onderduiken. bij hey, dat heb ik niet gezegd. Dat Pechthold. heb niet gezegd. Wat heb je dan gezegd? Dat ik uh, dat het wat minder prettig Ja, gemaakt. Dan kom maar. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echte luisteraars. het is niet te geloven, maar Magiel de Graaf is de fractievoorzitter eerste kamer van de Pvv die. Dan nou ben ik het weer kwijt. Wat zei je nou? Een onprettige vuile vies pleurensleier. Vind Alex van de Pechtold gewoon ontzettende nare vent. <laughs> ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat valt buiten de scoop overigens. Uh, ja, hij heeft daar wel een punt, Jan. Die vrolijke veilingmeester die zou ik toch uh, ook uh, achter het behang kunnen plakken. Niet in vragen bij mij. Dat is niet <laughs> nee, nee. nee je, hebt, je hebt gelijk. Daar gaan we niet op in. Magiel de Graaf. Ontzettend uh, super, veel succes in uh, de Eerste Kamer. Dank je wel. Draag je, uh, je daar ook die van je die of niet? wat proteklaan schoenen? Draag je daar dinsdag ook die Piep-Proteklaan schoenen? Nee, daar heb ik wel andere aan. Want die zijn wel erg gaaf, die schoenen. Dank je wel. Ja. Hé hey meiden, voordat we over gaan <laughs> beginnen. Uh, je, want je ziet er heel hip, jong en fris uit... met je, met je, met je bloemetjes, uh, overhemd en, en, en gekleurde schoenen. Uh, in de Eerste Kamer ga je dat ook aanhouden? Weet je, of word je heel snel ook zo'n uh, pak, zo'n grijs, die Nee, maar ik doe wel altijd, uh, dat, dat vind ik wel netjes gewoon. In, dat doe ik in de gemeenteraad ook. Uh, in, in vertegenwoordigende uh, functies, of voor de tv zie ik altijd netjes uit. Oké, okay. maar in de Eerste Kamer dus ook? Ja. Ook een stropdas? Dat zal wel afhangen. Ik heb regelmatig een stop, dat is niet altijd. Ja, ga niet zo snel op die grijze, grijze, zwetende massa, lijken, hoor, daar. We hebben alleen Helene Terborg Dupfi, of Dupfi tegenwoordig. Maak, maak er even wat moois Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Succes uh, met, uh, met je loopbaan. En uh, nou ja, het komt wel goed in, want je bent natuurlijk gewoon de kroonprins. Wat hier ook <laughs> zijn. Scheetigheid. Wordt het tijd voor een moppie? Jan? Ja. Er is niks mis met de moppie-muziek van Hege oh, Maar of de nummer 2 uit de top 10 <laughs> van Magiel de Graaf sterk genoeg is om de luisteraars vast te houden tot onze grote heldin Adeline van Lier? Ik weet het niet. is een allochton. Ja. Deur zijn we samen met En als ik eigenlijk geen ment we de vrienden. Dan de vrienden. Dan zijn zijn we samen de vrienden. Dan zijn we samen met de vrienden. Dan zijn we samen met de de Dan de De maak ik weer eigenzoviel zin en dan ik niet slim. Maar iederend vanzelf wie doet mij waas, wie doet mij Overhoed, ik sta hier te kijken bij een ik sta hier in mijn denk, maar En doe links of Waar ik wil al wie de dan de meer. Ik kan de hek niet, leren, kan niet. Kan meer, de ik ken hier. Ik wil dadelijk op een slot, ik ga de bank weer terug in het Ik wil al wie de de wagen verpas. ik gezien de noord en de Oostse baas. ik is overvliezen en de weg niet snel. Dan gingen we het als vanzelf. Die mijn vaart Een stukje blauwe stiekem dan de heren die En ik de bars en het en zie Dat vind ik deur waar me niet meer De giet daar van zullen Wie was, wie Wie van vandaag uh. de band Bij mijn vriend, nee ik heb ja niet te klagen. Viedert, nee, van viedert. Ongelooflijk, hè? Wereldplaat. Oh, uh, geweldig. Frits kerk op de fiets. Trouwens, uh, ik wil even een warm welkom uh, heten. Frits Baan, dat leuk dat je luistert. Ja, veel. Frits, welkom, vriend. Ja, want we worden door heel veel PN'ers uh, beluisterd. En zo is dat. En maar dat net... zijn er allemaal fans. Ja. Hey, uh, vorige week werd hij in de gratis krant spits nog door een columnist... wiens naam ik hier niet zal noemen de hemel ingeprezen... ...maar er is altijd iemand die een ander geluid wil laten horen... ...als het over Gordon gaat. Hier is La Vie Roos. Het absolute dieptepunt van de mensheid is in één persoon samengevat. Gordon. Alles wat we niet zouden moeten willen is deze man. Of man, ja, wat is het eigenlijk? Hij vindt zijn valse nichterigheid zo goed uit... dat je je kan afvragen of er niet gewoon een naarwijf in een dik mannenlijf is. Gordon is de totale ver-SBS-cessering van dit land. De platte kwetsende nare monomane hufter met een ikke-ikke... en de rest kan de pestpleurers krijgen en dan heel langzaam stikken-mentaliteit waar de honden geen brood van lusten. Met veel bombardies stopt hij bij de toppers. En zoals een vuile pis niet betaamt, trapt hij zijn mede-topdroppers nog even voor hun schenen. Ik zing slechter bij de toppers, kraamt de slechtste zanger van het clubje uit. Oftewel, René Vroger en Gerard Joling trekken Goor naar hun mindere niveau. Waar haalt die vuile Reuma Leijer het vandaan? Als dat hoopje IJdelheid nog niet genoeg aandacht heeft gekregen, heeft het zich gelijk aangemeld als inzending voor het Eurovisie Songfestival met zijn nieuwe meidengroep. Los Angeles The Voice. Volgens de oud-Marco-man, en god waarom is hij dat in hemelsnaam niet gebleven, deden de drieërs maar wat en kan hij het allemaal veel beter. Meneertje is zeker vergeten dat in 2009 de Krullenbol zelf de finale niet bereikte van het afschuwelijke songfestival. Ik geloof dat de psoriasis nu ook in Gordons kop is geslagen. Ja, zoals wij vroeger bij Panorama zeiden, die kan niet steken waar het licht niet komt. En zo is het maar net. He? Ja, we gaan zo meteen weer leuke dingen doen. En jullie kunnen even snel naar het toilet, want het is weer tijd voor het eerste 0800 dingetje Het speeltje van de man die te weinig trappen onder zijn kont heeft gekregen... en te veel klappen met een koekenpan op zijn hoofd. Jan Morgussinklo. Eén hey. quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ik had vandaag nog een uh, gesprekje over met iemand die uh, veel voor de radio doet. Rotstranders? Nee, nee, nee, niet die, maar een, een ander. En die zei van, uh, waarom gooien jullie dat spel er niet uit? En toen zeiden wij, uh, door dat spel krijgen wij subsidie op die uh, verticaal gehandicapten die achter het glas Plus. zit. hij haalt koffie, hij parkeert onze auto's, hij haalt de auto's op, hij wast onze auto's, hij wast onze ramen thuis. En de bit waar het nodig is. Precies. Maar goed, we gaan dus nu eventjes het radiospel doen. Flikker wel uh, snel door? Ja, weet je, wil die jongen toch tevreden houden. Nou goed, ik zal het even uitleggen, want het is een bijzonder intelligent spelletje, zoals uh, bij echter Jan alles. Wel uh, intellectueel en... Uh, moet ik mee ophouden, Jan? Ja, Jij hebt tempo. Gekregen. Goed, je hoort één uh, nieuwsquotje. Uh, en uh, dat is opgebouwd uit drie nieuwsfeitjes. En de vraag is, uh, welke drie zijn het? En uh, we laten het nu even horen. Maladis heeft erin geslaagd om het lek in een rioolleiding... bij de Westerschelde te dichten. De zogeheten flashmob. Maladies heeft erin geslaagd. Ja, Hoor je dat? niet. Uit, Wat niet een niveau. René! Nou, laten we maar beginnen met Maladis. Die naar Den Haag wordt overgebracht of... Uh... René? René? René? René? Ja? Um, begin Goeden even avond. met goedenavond, heren. Goedenavond, heren. Hé, hey, René. Zeg eens de antwoorden. Wat? Ja. Ja, nu moet je wel de antwoorden zeggen, nee, Je bent bezig met een spelletje. Absoluut. Laten we beginnen met nummer 1. Wel ja. ja. Uh, Mladic, die morgen wordt overgebracht naar Den Haag, of de protest in de tegen voor Mladic. Uh, ja, wat gebeurt het er? Ga door, twee. ga door. Het Lek en de Westerschelde. Ga door. En 3, uh, de flesmop van de muzikanten van het omroeporkest. Ja, het was hartstikke goed, René. Het is niet te geloven, maar je bent een echte Jan. Nou, tenminste, dat is een beetje overdreven. Je bent in ieder geval de winnaar van het enige, echt, enige, echt, echte, echt, enige, echt, echt, echt, enig, echt, echt Jan T-shirt. Komt naar je toe als ik weet niet wat. En uh, we zijn weer van het spel af. Ik dank je wel, René. De groeten en slag. <tijdas> oh. ja. oh. Zo. Hé, hey Jan. Ja. Jij weet met wie ik helemaal niks meer te maken wilde hebben. Nooit uh... meer. Ja, je hebt hem twee voor... keer op staande voet ontslagen. Ja, vorige week hebben we ook weer ontslagen, Ja, twee weken geleden al, geloof ik. Oh, weet ik. Maar boeien, maakt, maakt het ook niet uit. Zijn. Maar weet je wie het was? Ja, Dries Roefing natuurlijk. Zal die hangen of niet? Ik, we zullen die voicemail maken. Dries! Krijgen. Ja, ik ben er ook. Hey, Dries, Dries, wat is er nou aan de hand? Waarom laat je ons nou, God vergeven, weer zitten? Dat is dan niet te geloven, eigenlijk, hè? Ja, ja. En, dan, en, dan, en dan maar met zo'n zo treurlip, zo'n beetje Ja, ik begrijp niet dat ze me niet bij de toppers willen. Zou je vertellen? Omdat je niet opneemt. Ja, dat zit wat in natuurlijk. Dat is na nou twee keer mis te gaan. en uh, Nou ja, ik denk, nou moet ik toch echt uh, scherp blijven. Hoe ben je geweest, er is of niet? Bij de toppers? Ik ben niet geweest, nee. Dat Waarom is helemaal niet? een drama. Ik ja, zeg. Ik kan had, dat dan? Ik, uh, ik zou twee kaarten krijgen. Ik had natuurlijk redelijk wat uh, publiciteit gemaakt zeggen? voor de boys. Mag je wel zeggen? Ja, nou, mag ik zeggen, ja. En toen hoorde ik uh, via via van, uh, nou ja, oké, okay, uh, je, je krijgt in ieder geval wel twee mooie plaatsen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, ik ga kijken. En toen hoorde ik weer uh, eergisteren, nou ja, we hebben geen mooie plaatsen, maar we hebben wel twee slechte plaatsen. Ah, dus twee slechte plaatsen. die dus je steek die maar even lekker in je reet. Ja. Nee, nou, eh, nou, ja. Eh, eh, eh, niet zitten. Dat wordt een, een beetje te gek, zeg. Dries, we. het wordt tijd. Het wordt tijd om eventjes... Ben wakker, kabouter de scoop! Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne Luisteraars, het is niet te geloven, Onze Dries Roelfink, de man die de toppers groot had kunnen maken, krijgt als dank voor al zijn propagandawerk twee kutkaartjes. Terwijl hij dus gewoon die hele arena drie keer vol heeft geluld, in ons programma, in alle roddelbladen, in de kranten, op de podia, op beuren, beurt, uh, buurthuizen, braderieën, bruiloften en partijen. En zo Dries, is... je bent genaaid! Ja, inderdaad. Wat een vuile nou, man. En nu, zijn. Dries, ga jij vertellen wat je echt van die Gordon vindt. Nou, dat is niet korden, hè? Dat is uh, eigenlijk uh, dan uh, Benno, hè? Benno de manager. En Benno de manager, Dries, daar hebben we ook nog een appeltje mee te schillen, Is Dries? Benno die uit het, uh, uit het zwembad met die gehandicapte uh, kindjes? Weet ik veel. Maar Benno, Benno zei dat jij en Walter Kroes te beperkt zijn qua talent om de vierde topper te worden... nu die Gordon internationaal carrière gaat maken. Klopt dat, Dries? Die andere ja, dat heeft hij ook nog geroepen, hè? En dat wat we vinden we, we van die Benno, Dries? Ja, die vind ik langzamerhand een waardeloze vent. Dries, jij zegt zulke dingen niet zo diplomatiek en als je thuis het bent. En Amsterdam niet over een waardeloze vent. Heeft. Uh, Dries, je beledigt nu de hoofdstad. Wat vinden wij in Amsterdam van dit soort mensen? Een klootzak. Eerste klas. Ja. Yes. En nou die Gordon... Slopen. Nou, nou ja, die, die is er zelf al uitgestapt, dus die, die, die, die neem ik niet zo veel kwalijk. Dries, wat vind jij van L.E. the Voices? Bah! Dat vind ik goed. Dries! Dries, dit is Dries in theater. We doen, een, we, doen, we doen een toneelstuk. In, in die L.E. the Voices zitten meer nichten dan een gemiddelde darkroom in Amsterdam, zeg. Ja, maar goed. Dat ik vind nou jij luister... niet goed, hoor, Dries. Als ik naar nou luister, dan zeg ik van... Uh... Nou, dat vind ik nog niet zo verkeerd. Wat ja, de... komt-ie maar. Dames en heren jongens en meisjes, echt Jan de luisteraars, wij dachten altijd dat Ries Roelvink een echte Jan was. Een echte kerel met ballen, met spierballen, met blond haar, achter in zijn nek, met de gele zwemslip. Die, die, die, die, die zich helemaal er niks van aantrok, dat hij helemaal niet kon zingen. Gewoon een man die er tegenaan ging, die ervoor koos. Die blijkt dus L.E. de foosje <lacht> leuk te vinden. Het is toch een schande. Jan, flikker hem maar weer uit. Ja, ik ben er klaar mee. Ries, ik mag je graag, Gabbert. Ik drink graag een, een tonic met je, maar dit is... Het concept gaat eraan. Nu val ik weg, ja. Ja, nu val je weg, Dries. Ja, oh, <tie> vooral bij Storing! Ik heb daar al twee keer ontslag gehad, zeg. <tie> dit, dit was nummer drie, Dries. God, het zou maar Je schaamt ja, je toch Ik ben er niet als van, slecht. Dries, dus je luistert toch niet naar die dichtermuziek, man? Gek! L.E.! <tie> heb jij echt geluisterd naar die shit, zooi? Ja. Nou, ja. ja, ja, ja. Hé hey, Dries wacht even, <laughs> tot nu toe was je nog helemaal niet in de uitzending. Uh, we, gaan eens, we gaan het over, zo nog een keer vragen en dan zeg je pleur op met die nichten. dat luister ik nog niet naar, vind je het goed? Oké. Okay. Ja Jan, ja, vraag maar. We zijn ja, er dames, Dries, we zijn er in. Hey, Dries. Goedenavond Dries, hey. alles goed jongen? Dag Dries ik. goedavond. Goedenavond Dries. Alles goed jongen? Lekker. Mooi jongen, en wat vind je nou van die LA de voices? Vreselijk slecht. <laughs> Kijk, dat is de Dries waar we Dat vroeg. is de Dries die we niet ontslaan. Dries, Dries? Liefert, je blijft gewoon bij ons in de zaak. Want uh, ja, we <lacht> moeten toch één uh, ja, uh, BN er om half twee s'nachts uh, uit zijn nest bellen. sowieso <lacht> is waar ook. En uh, dat ben jij, want je bent onze vriend. Dat weet je. En, en dat blijven we ook, hè. En we zijn blij is. dat je trouwens niet bij die toppers zat, want er was niks voor jou, goos. Goed nee. geweest vanavond, goed. Nou, ja. vanavond waren wij er niet, maar gisteren hadden we allebei de, de boa's om. De gouden en de zilveren boa's. En uh, ja. ja, we gingen helemaal los. Ja, de toppers, ja. leuk. Er zit ook wat lastig op die stoel nu. Ja, we, we ballen bij een kussentje eronder. De, L.A. de Voices waren het hoogtepunt. Ja, zeker oh, nou We nou begonnen bij de toppers en we eindigden bij de bottoms. <laughs> ja, dat snap je niet, Heel erg dat is Ja, je hebt gelijk. Ja. Dries, dankjewel. Gozer. Dries, bedankt. Hou je haaks Oei. en uh, doe er wat aan. Zo is het weer. fijne uitzending. Oh, dankjewel, vriend. Dries. Dankjewel, Mooi. Hey, maar laten we eens stoppen met lachen, want we hebben een nieuw, zeer serieus onderdeel. En het echte nieuws is: jij hebt het bedacht. Beste Jan, ik dank je wel voor deze introductie. Uh, inderdaad, we hebben een nieuw onderdeel, een nieuwe rubriek uh, in Echte Janne. En niet zomaar een nieuwe rubriek, een enorme een nieuwe rubriek. Namelijk, ik vond het nodig om wat meer interactie te hebben Nog met onze, onze luisteraars. Ja. En luister Jan, niet zomaar luisteraars, maar met onze vrouwelijke luisteraars, ja. denk ik. Dat wij, dat wij, wij zijn de Echte Jannen, wij weten hoe het zit. Wij weten de regels van het leven. Ja. En andere mensen weten het niet en die willen een raad. En hoe heet die rubriek? Daar gaan we. Lieve Jannen. Lieve Jan heet het. Dames van Nederland, heeft u probleempjes? Zit u een beetje met de hormonen in de maag? Of zijn er misschien wat lichamelijke afwijkingen? Is uw man niet aardig tegen u? Pist de honderdheid op het pakket? Of komt de postbode standaard te laat met jullie bellen? Stel uw vragen... Aan en... de echte, lieve Janne. En wij geven antwoord. En wij zoals... lossen het op. Ja, we lossen op raad en daad. Want, want wij geloven, geloven niet in problemen. Wij geloven uitsluitend in oplossingen. En, en dames van Nederland, echte Janne luisteraressen. U kunt uw vragen mailen naar echtejannen. .tv. En vandaag ja, zijn we met de rubriek begonnen. En hebben we een aantal vragen via us Twitter gekregen. Ik heb de eerste. Oh, Jan. Ja, van hey, Nino. Jan, Jan. Jan. Ja. Deze rubriek moet je een beetje candlelight praten. Dus ja, right. probeer heel eventjes dat, dat, dat het Rotterdamse kikkerstemmetje en even ik, naar iets te Ik heb de eerste. Van Nino Sonneveld. En die zegt: Lieve Janne, waar kan ik mijn auto het beste mee wassen? Wat zeg je? Ja, waar die gasten auto het best mee kan wassen. En daar ben ik snel klaar mee met water. Die <laughs> volgende vraag. En wat dacht je van een, van een beetje uh, shape shop? Volgende vraag, Jan. Kom op, kutvraag, zeg. Ed uh, uh, uh, Oskan Ekyol. Uh, is onze, dat? Dat is onze Turkse vriend. Oh. Uit Deventer. Die vraagt, waarom is polygamie verkeerd? En dan moeten wij antwoord op geven. Ja, dan kunnen we toch helemaal geen antwoord... Trouwens, dit, dit valt allemaal helemaal buiten het concept. We zouden alleen maar vrouwen doen. Ja, maar... Ja, ja. Zullen we daarmee ja. ophouden? Maar deze Turkse is dus geen vrouw. Oskan is een man. Ja, Oskan is maar, een mannennaam. Uh, uh, uh, toch wil ik van jou als, als oudere, echte Jan, weten... Waarom is polygamie verkeerd? Ja. ja, weet je, polygamie, dat is dus officiële veelwijverij. En als je dan gaat scheiden, betaal je, als je bijvoorbeeld twee hebt... twee keer alimentatie en bij drie keer, drie keer alimentatie. Dus ja, poly, het is gewoon zakelijk gezien onhandig. En laten we het zeggen dat het er ook een fysiek probleem is. Want wat gebeurt er namelijk met vrouwen die onder één nest gaan wonen, Jan... Dan krijg je dat Anton Heiboerenhuishouden, zeg maar. Het Anton Heiboerenhuishouden. En wat hebben die vrouwen allemaal, allemaal tegelijk? Ze hebben allemaal Ongesteld? Vijf? Allemaal ongesteld. Op hetzelfde moment. Ja. Dus dan denk je, je heb ik mee. acht wijven, ja. Dan kan ik lekker rampen tampen wanneer ik wil. <lacht> en ja, hoor. Allemaal. <lacht> heb je acht van die, van die Supreme op de bank zitten. <lacht> ik hoor echt Jan van Venskender leidt hier, hoor. En daarom, <lacht> dames en heren, jongens en meisjes... is polygamie <lacht> verkeerd. En dat was het laatste man die we wilden, Ik nooit wil nooit meer vragen. mannen. Nee? Nooit meer mannen. Leuke rubriek Iris MP. Iris. Mp. Lieve Janne, ik ben verliefd op Jan. Hoe wordt hij ook verliefd op mij? Hij heeft wel een groot probleem. Hoe bedoel je? Denk je dat het over jou gaat? Maar het gaat over jou weer? Nee, dat weet ik niet. Nou, uh, hoe, uh, je bent verliefd op een Jan. Nou, dat is begrijpelijk. Wij zijn, ja. Echte Jan zijn aantrekkelijke mannen. In ieder geval van hun minste ziel tot hun buitenste laag. Maar hoe word je verliefd? Hoe, word je... hoe worden wij verliefd? Want maar... jij bent volgens mij niet van het verliefd worden. Wij worden ook niet verliefd. Een echte Jan wordt niet verliefd. Waar? Ja, die vind je leuk. oh, Ja. Nee, maar dan gaat... het. Nee, gaat maar weer... we zouden alle problemen oplossen. Dus we gaan dit ook oplossen. Oh ja, hoe moet je het vliegen van mij? Nou, uh, geld. Ja, geld. En uh, uh, grote, grote titen. Bier. Tieten. Bier halen. Uh, bier halen? Ja. Nee, doe maar de tieten. Nou, oh. dat was hartstikke leuk. <laughs> uh, daar hebben we er weer eentje. Uh, even Candleine. Englize de Vries. Lieve Jan, ik ben verliefd op Bert Brussen. Weten jullie hoe ik hem het beste verkeer kan vragen? Die weet ik. Nou... Nou, Bert Brussen, moet je altijd DM'en. Ja. Of je stuurt een mailtje naar redactie.dejaar.nl. Dan heeft Bert een paar slavinnetjes zitten. Zoals La La La La La La La Linder, onze voormalige groepje. En als La La La La La Linder dat meisje dan niet leuk vindt... dan stuurt ze het wel door naar Bert. Ja, want Bert, tegenkomen op straat is kans onmogelijk. Nou, de laatste, Jan. Ja, ik heb er nog één. Oh ja, ja. Het Lara Dio. Lieve Jannen, hebben jullie wel eens een lesbische vrouw genezen? En daar is het antwoord ja op. Ja! Dan wil ik het hier graag bij laten. Dankjewel. Hé, uh, wat vind je ervan Jan? Toppetje. Ja, is... Maar geen gasten meer met hoe je auto was. Flikker even. Gal, man, geen mannen. Ik denk nee. dat we de drie moeten doen. Ik denk vijf en dat we wat meer de diepte in moeten. Uh, bij de vrouwen. Ja. We gaan eens bij de vrouwen de diepte in. En je weet Jan, niet alleen de diepte in, maar ook de randjes raken. <laughs> sorry, jongen. <laughs> nou, sorry als we met sport gaan doen of zo, gast. Of, uh... Ah, je hebt gelijk ook, Jan. <laughs> uh, even wachten. Uh, Feyenoord heeft niet gespeeld, want die is klaar. Want die is gewoon veertiende geworden of dertiende, wat was 10e. het. Dus waar gaat jouw sportkolom deze week over, Jan? Voetbal. Oh, leuk. Ja, want nu kan het nog een keer. Bedoel je over de finale van gisteren? Nou, weet je, bek houden, luisteren. Jan Dijkgraaf. sportkolom. Vak 17, rij 7, stoel 164. Opeens vind je jezelf op een regenachtige donderdagavond... terug in een voetbalstadionnetje in Zwolle... om de play-off-wedstrijd tussen FC Zwolle en VVV Venlo te bekijken. Daar wordt een mens niet vrolijk van. En dan niet omdat in Zwolle en omgeving blijkbaar nog altijd... heel veel binnen de familie gesekst wordt qua inteeldhoofden. Nee, ik heb het over voetbal. Wat een bedroevend niveau zie je in de kelder van de Eredivisie en in de top van de Eerste Divisie, zoals ik de P League hardnekkig blijf noemen. Wat bleef hangen? De anekdote dat een van de Zwolle spelers een dermate lage IQ heeft dat hij nog eens wereldkampioen is geworden met het nationale G-voetbalteam. En laat die gast, Dennis Greurs, nou uitgerekend de enige Zwollenaar zijn geweest die wel wist dat de bedoeling van het spelletje is dat je richt op het vlak binnen die drie witte palen. Kun je nagaan. Het Nederlands elftal schijnt nu nog wat oefenpotjes te gaan spelen de komende dagen, maar mij boeit het niet meer. Ik heb het seizoen afgesloten met FC Groningen-ADO. Een wedstrijd die, ik kan niet anders zeggen, spannender was dan de Champions League finale tussen Lionel Messi en Manchester United. FC Groningen maakte een 5-1 achterstand goed en verloor uiteindelijk pas na strafschoppen de strijd om een Europees voor voor voorrondeticket. ticket. Ofwel, het ging nergens over, want ADO gaat er natuurlijk in no time uit tegen de Joden uit Polen, de Joden uit Frankrijk of de Joden uit Israël. Maar toch was het razendspannend. Net als de strijd vorige week om de landstitel. Ook Ajax en FC Twente hebben helemaal niets in de Champions League te zoeken. Heerlijk. Maar even heerlijk om twee maanden niet lastiggevallen te worden door de goed uh, van Jaap Stam, de Maar je nogmaals van Mario Beem... en de andere cliché diarree waarop voetballers het patent hebben. We gaan lekker wielrennen kijken. Dat is tenminste een eerlijke sport. Jan Dijkgraaf, sportcolumn. Ja Jan, toch mis ik een beetje je lof uitingen voor uh, Mario Beem. Ik heb toch gezegd dat hij uh, maar nogmaals uh, steeds zegt. Oké. Okay. Dus er is toch iets eigens aan Mario Ben. Jou, ja, ik wil het bijna niet zeggen. Maar wegens de hoge nood lijkt het me verstandig om de plaat aan de komen. Oké. Okay. De nummer 1 uit de top 10 van Machiel de Groot, Teringherry. Ja, dat was een uh, iets minder zoetsappig hitje. Halleluja, van Ramstein, Jan. Ik moet even rectificeren. Uh, oké. Okay. Ik, ik zeg, ik maak nooit naamfouten. Ik zei net, uh, Magiel de Groot. Meen je dat nou? Ja, blunder. He, zo heet hij dus Magiel niet? Magiel de Graaf. Heet hij de Graaf, joh? Ja, maar goed, het is oh. toch uh, één fout die, die fractie. Dus, uh, die meneer van de PVV. Hey Ramstein, eindelijk Duitse muziek op Radio <laughs> 1. En niet zo'n klein beetje, ook. Ja, nou, wees er maar blij mijn vriend. Uh, maar wat is er met jouw blaas aan de hand? Zeker ja. in een uur. En uh... nou, Dat is niet helemaal waar. Dat is de derde keer. Per uur. En ik zou er graag iets aan willen doen. Ja. Uh, ik weet dat in de, in de. Of een dokter in de zaal is. Misschien die CSI-dokter. Nee, maar je hebt, je... in de medische wereld werken nogal mensen uh, ook s'nachts. En misschien hebben ze ploegendiensten en luisteren ze echt Janne. Ik heb een probleem. Ik, ik... Ja, het gaat over mijn blaas. Dus uh, mocht uw arts zijn en daar nu iets van weten. 112 gratis. Ja. Ja, helemaal. U optelt het 112 gratis. Jan, je gaat er heel snel overheen. En Je doet er heel makkelijk over, maar het is wel een groot probleem voor mij. Ga door. Vorige week zal hij de show nog als onze zich, waarin de hoofdgast... Jan, weet je over wie het gaat? Ik moet alweer pissen. <laughs> en hey, nu is hij er weer gewoon op de normale manier, zoals jullie van hem gewend zijn. De man die de wanheid, stand en vreemdgaan opnieuw gedefinieerd heeft. En daar zijn we blij mee. Hier is Martin. In Tsjechië heb je een uitspraak En die gaat als volgt. Ros of tsi akous, kolefidet. En dat betekent: het verschil tussen een schapenbal en een geitenoog niet zien. Oftewel, het maakt jou niets uit. Dat is waar D66 in Nederland jarenlang van beticht is: van totale fatalisme. Wij willen een referendum. Krijgen we het niet, is het ook goed. Wij willen gekozen burgemeester. Krijgen we dat niet, ja, dan worden we zelf wel ongekozen burgemeester. Zij stonden voor niets. Totale leegte. En maar intellectueel doen op feestjes. Maar tegenwoordig heeft die 66 wel een standpunt. Namelijk dat alles is de schuld van Gier En dat kwaad moet met alle mogelijkheden bestreden worden... De voormalige fractievoorzitter van Das Ware einmal 66 in die hoofdstad, Ivar Manuel, twitterde het volgende. Zou goed zijn als moslimkiller Mladic naar Den Haag komt, dan kan zijn grootste fan Geert Wilders hem misschien live ontmoeten. Deze tekst is alleszeggend. Namelijk dat op het moment dat die sociaal-liberalen dan eindelijk een mening vormen, ze net zo radicaal zijn als het zogenaamde kwaad dat zij bestrijden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Hé, hey, die was lekker. Lang leven, martin Simek. Ja, en dat D66 maar geen 46 jaar oud mag worden. En zo? Vinden wij dat maar net. Want wij hebben geen mening. Jan! Hé, hey, zometeen kun je weer bellen met 0800 112 voor wat een geluid. De stelling is geweldig dat meer dan 50% van de Amsterdammers onop is... qua kleuren en gezelligheid en mixen en, en, en mooie en baby's maken. Vergeet het eten niet. Precies, koes, koes, koes, Precies, koes, koes, koes, koes. En dan die Maar eerst de man die we elke week weer meer moeten betalen... om uit de klauwen van de commerciële omroepen te houden. De man aan wie de mannen sleuren en de vrouwen trekken. Hier is Diet. Control, Control, loud, delete control Delete. Uh, Eddie! Uh, ja, goedenavond. Hoe is het? Ja, goed hoor. Nog vreemd gegaan? Nee. Je bent goed. de beest, je bent de beest. We weten wel hoe het zit, maar uh, dat <laughs> zeg je niet op uh, de nationale nieuwszender. Hey? Ed, ter zake. Ik kreeg van jou vandaag een mail van een kantje of drie en dat eindigde met... En waar we het vandaag over moeten hebben, Jan, is dat Verhagen de netneutraliteit wil verankeren in de Telecomwet. Klopt dat? Zegt die zinje ja, Ed, maar dat snappen onze luisteraars toch helemaal niet, man. Wat bedoel je ermee? Nou ja, vorige keer hadden we het natuurlijk uh, over Vodafone en uh, KPN al. Je ja, meeluisteren. Dat uh, weet ik niet, uh, Eddie, want ik lag toen te planken. Ja, <lacht> ja jij was uh, de nieuwe internethype uh, aan het doen, natuurlijk. <lacht> ja, dat Wat was is er nieuwe eigenlijk, na planken? Dat is een nieuwe. hè? Is een nieuwe? Weet jij het, Ed, of niet? Uh, de nieuwe internethype, naar het planken. Nee, dat is alweer een nieuwe. Ed, pas op voor je baan, hè? Ja. Maar goed, Verhagen. Wacht even, maar Eddie, houd, Eddie houdt toch alle hypes voor ons bij? Die, die... Nee, maar we zeiden tegen Ed, je moet het net als bij radio online doen. Pas een week nadat er iets van hype is, breng je het als hype. Okay. En daar deden ze het een maand later en wij lopen drie weken voor. Toch, Ed? Ja. Oké, okay, Verhagen. Two ja, the precies. <laughs> ja, precies. Verhagen die, uh, heeft nu uh, in, uh, eigenlijk een antwoord op een voorstel van GroenLinks ja, Zelfs uh, gezegd van, nou, we gaan dat toch vastleggen en daarmee... Uh, zorgen ze er eigenlijk voor dat je dus, uh, dat in dit geval uh, telecom-providers... Ja, niet kunnen uh, extra kosten kunnen gaan uh, doorrekenen voor het gebruik van specifieke apps. Dus als je uh, graag ja. uh, WhatsApp, of graag Facebook, of graag chat of uh, Skype gebruikt via je telefoon... Precies. in plaats van andere dingen doen, dan kunnen ze daar geen extra precies. geld vragen. <laughs> precies. Dit was hem, Ed. Dat was hem, ja. Oh, yeah. heel goed. Hey, next... Uh, jij hebt een soort hobby, een soort, soort, uh, soort blinde vlek. Zodra het woord grote ICT-projecten in die mail komt... dan weet ik alweer, dan gaat Ed weer zeggen dat er weer een hoogleraar is... die zegt, het is allemaal mislukt. Ja. Dus Ed, je had het, het over wel. grote ICT-projecten, er is dus weer een hoogleraar. En wat zei hij? Dit is eigenlijk inderdaad geen nieuws natuurlijk... maar het is wel leuk om dat uh, elke paar maanden weer een keer bevestigd te, uh, te zien. Natuurlijk. Ja, precies. <laughs> En, nou ja, is te mislukken als je natuurlijk kijkt naar wat hij ook noemt... Nee, laat die voorbeelden maar zitten, kom op. Laat maar zitten. Nee, Ed, kom op, geen voorbeeld. Stokpaardjes, Ed. Of niet? Dus een stokpaardje, ja. Voor jou, hè? die gaat het goed? Kan je nog op één beest staan? Want je bent in één keer stil. Ik zat te denken aan een Tia. Nee hoor. Tja Hey, Ed, even wat anders. Heb jij nog leuke sites voor. Voor ons. Ja, precies. Leuke dating site. Ja? Nee, dat is, dat is Bert zijn ding natuurlijk. Hè? Oh, we hebben Bert weer. Ja. Uh, hebben wij Eddie, de, uh, mag, ik, mag ik, sorry Jan, mag ik even, nee, nee me, toch, maar echt, nee, snel. het is huishoudelijke aard. Ja? Uh, Ed? Ja? Uh, ik moet heel vaak plassen, wat denk jij dat het is? Ja, ik weet niet. Uh, het is meestal dat je natuurlijk eventjes een nieuw dingetje moet instarten of zo, hè? Ja, heel goed, Ed. Ja, dat is nou echt zo denken dus bedhaas Jan. Snap je het? Jij denkt gewoon, ik heb een volle blaas, ik moet pissen. En zo'n beta zegt, nee, ze hebben een instartje bij Radio 1. En dan moet je van het toilet. Ik vind hem goed. Ed, nog één ding. Je had nog iets van Jan Roos in de naam. Ja, precies. Oh? Ja, ik hoorde hem net al zingen. En, uh, nou ja, goed. Uh, wat heb je voor hem? Ja, een uh, leuk telefoontje, wat denk ik wel uh, bij je past. Echt, Hoe zit het uh, eruit? Leuk dingetje. Wat ga je Nokia. Nokia. Een Nokia. Uh, goudkleurig met uh, goud, het leer. Goudkleurig en met goud. 18 karaat, gouden randje eromheen. Dus ed, daar uh, nou, kan je zo bij eddie, de toppers uh, meedoen. Uh, zit jij mij hier een beetje van, uh, van potenstijn uh, uh, te verdenken? Nou ja, dat, uh, dat hoeft natuurlijk nog niet. Nou, Eddie, uh, je wil een soort uh, Gordon-horloge of een telefoontje mij uh, de maag in splitsen. Nou, dat ja, lijkt me typisch iets voor jou hoor. Met Ik... uh, ook een, uh, een, een kristalletje als knopje erop. Wat als knopje? Een kristalletje als knopje, als aan-uitknopje. Zit jij een beetje over mijn knopje te praten, Eddie? Kan ja. wel even minder, hè? Ik ben je verdomme groter te maken en dan ga je mij een beetje van van van van van Van, van, van uh, op Radio 1 zitten. Ik vind het niet. Jan, pak het maar over. Ik bedankt. Doei. Wat een geleuter. Ja. Niet Ed natuurlijk, maar wat er nu aan gaat komen. Hey, een klein bericht in de Telegraaf van gisteren. Voor het eerst is meer dan de helft van de Amsterdamse bevolking allochtoon... en vooral de toename van het aantal Turken en Marokkanen... is hierin volgens CBS oorzaak. Maar ja, CBS, ja dat is toch maar zo'n zo suffe overheidsinstelling. Want Maarten van Poelgeest van GroenLinks, die weet het beter. En die zegt, dus helemaal niet waar dat Amsterdam zwarter wordt. Helemaal niet waar. Het CBS liegt dus. Maar Jan, boeien... Wij zeggen, bel gratis 0800 geef je mening over de stelling... geweldig dat Amsterdam voor meer dan de helft uit allochtonen bestaat. Ja, precies. En lieve schatten en alcoholisten, geen racistische bagger-SVP. Daar houden wij niet van weg, Janne. Dus geen Sonneveld en wel Jasper de Groot. Goedenacht. Goedenacht. Zeg je het eens, Jasper? Eens. Mooi, dank je. Wat een geleuter. Hi Igor. Hallo. Hallo. Eh, uh, ik wou zeggen... In New York woonden eerst ook alleen Nederlanders, hè? Het is nou een uh, hele grote multiculturele stad. Igor, voordat ja. jij daarmee gaat beginnen... want dit is een stokpaardje van een gemiddelde sociaal-democratische stemmer. Is dat zo? Uh, er woonde in Manhattan een ander volkje, die heette namelijk de... Indiaan, de Amerikaanse. Indiaal, ja, ja. En die ja. zijn uitgeroeid. En toen kon er een ja. multicultureel staatje uh, plaatsvinden daar op dat gebiedje, namelijk New York. Dus als jij die New vergelijking wil trekken, beste Igor. Dan, dan stel jij eigenlijk voor om alle. Uh, uh, uh, uh, ja, laten we zeggen, Native Dutchmen uit te roeien. Nou ja, de Batavieren die wonen hier niet meer, hè? Nou, ik woon hier al heel lang. En. en, en, en, en, en ja. ja. Ik ben weg, hoor. Pas ja, zelf okay. maar op. Igor, je hebt nee, gelijk ook. Dank je wel. Wat een geleuter, Remold. hele goede avond. Een hele goede avond. Wat vind jij nou eigenlijk van zo'n New York vergelijking? Ja, dat denk je gewoon niet na. Kijk, dankjewel. En voor de rest, wat vind je van de stelling? Nou ja, zolang er een PvdA-burgemeester in Amsterdam zit, is helemaal niks. Wat bedoel je daar nou mee? Nou ja, als er een PvdA-burgemeester zit, dan gebeurt er sowieso niks. Nou Remold, kom op. Heb jij te veel gezopen vandaag? Nee, helemaal niks. Nou ja, je hebt gelijk ook. Je had nu beter kunnen zeggen iets te veel, waarschijnlijk, Jannen. En daardoor ben ik deze week minder coherent dan de andere... Ja, ja, nog een keer, hè, Mat, heb je gesopen? Uh, ja, en ik ben het eens met de stelling. Dank je. goed. Wat een geleuner. Hé, hey, Willempie. Hey, Willempie. Hey, Willempie. Ja, hallo. Hé, Willempie. Hallo, heerlijk. Willempie. Hallo, Willem ja. Hé, hey, Willem. Ja. Willem P. Alles het... oh, goed, Willem? Ik vind alles goed. Willem P. Behalve uh, natuurlijk de stelling geworden, Want ik oh. vind het als uh, geboren en uh, getogen Amsterdammer een groot schandaal. Willem. Om uh, te horen dat uh, de helft van de inwonende mensen in Amsterdam uh, van buitenlandse afkomst is. Waarom? Uh, ja, omdat het uh, mijn stad niet meer is. Hij ja, had liever ik het, dat het onder de pet was gebleven, dit nieuws. Als ik het, als ik het centraal station dan uit kom, kom lopen. en dan heb ik al het, uh, het gevoel dat ik. Uh, Zeg maar, uh, jullie hadden het toch al over New York, of, of we luisteren het al over New York. Dan heb ik het idee dat ik in uh, New York loop in plaats van nou, in Amsterdam. Dat is toch mooi? New York is een leuke stad hoor. Ja, prima Ja, staat. New York is een leuke stad, maar dan ga ik, dan ga ik wel naar New York toe. Hé, hey, maar uh, Willem... Maar wacht even Willem, jij zegt dat je naar New York toe wil gaan... en dan kun je dat gewoon gratis allemaal krijgen... als je dat kloterige Centraal Station in Amsterdam uitloopt. New York is ja. hartstikke duur om heen te gaan, en jij kan het gewoon gratis zien elke dag. Wat loop je nou te nee. zeuren man? Ik wil helemaal niet naar New, New York. Je zegt net als ik naar New York wil, dan ga ik wel naar New York. Ja, nee, en Jan bespaart ik, je net bijna 7,5 meiëren aan als, vliegkosten. Als ik naar New York zou willen gaan. Maar ik wil nee, helemaal Dan We doen die toch die... niet aan hypothetische dingen, kom op. Wil je nou naar ja. New York of wil je niet naar New York? Nee, ik wil niet naar New York. Nou, blijf dan in Amsterdam, <laughs> zei ik het. Ja, maar dan zit ik met al die buitenlanders. Nou, dat is toch gezellig en lekker rot die eten. <laughs> dat is net New York, man. Ja, nee. <laughs> ja precies, de <the> Big Apple. <laughs> <laughs> Hé, hey, heb je hem nee. op de hoek? En, en Willem aan. maar zeiken? Nee, ik wil niet een ik hem op de hoek. Ik wil lekker in het vliegtuig zitten en zes en half uur... als er een paar <laughs> sardientjes in blik. En dan kan je gewoon uit het centraal station in stappen en dan is het ook weer niet goed, Willem. Nee, maar uh, ja... Ah, je ja, hebt goed. gelijk ook, dankjewel, jongen. <laughs> wat een geleuter. Ja, 0800-1121 voor wat een geleuter. Als We je... hebben er nog eentje hangen. Oh, je hebt gelijk ook. Engel? Mm -hmm. Mm -hmm. Heb je gezopen? Engel, krijgt iemand echt een tip? Ja. Engel, uh, de stelling eens. Oneens. Daar, ben ik, daar ben ik net mee begonnen. Of deze. Oh, wacht even, Jan. We, we krikken nu. Uh, uh, de leeftijd. Jullie het? zijn geen echte Jan. Jullie zijn echte Jan Klootzakker. Oh, nou, nou, nou oh, moeten. En nou. Is zonde, het is zonde van de zendtijd die nog ges, gesponsord wordt door de, door de overheid. Nou, sterker nog, Engel, betaal jij belasting? Ja. Of ben jij een uitkeringstrekker? Nee. Als jij belasting betaalt, dan zitten wij hier op jouw kosten gewoon, weet je dat? Ja, dat weet ik. En dat vind ik tof. En Dankjewel Engel, ik... en daar ben ik blij mee dat we en, op jouw en kosten zitten. Jan, jij Engel, Jank, ook, hè jij geen Jan, geen echte Jan, maar echte Jan Klootzakken. Nee, ja, niet Engel, niet in herhaling ja, van, dan kost, het kost geld, je nog hè? meer geld. En dat is niet nodig. En Engel, luister nog eens een keer. Van ons centrum worden weer uh, Socutera programmas gemaakt. En dat is dan weer voor jouw doelgroep. Namelijk voor de, ja, wat is het, in de man. Van waar is uh, so Nou, dankjewel jongens. Kom op Socutera op radio 1. So Het is radio Kutera. 1 niet hier. Hou eens op. Doei! Wat een geleuter. Ze hebben hem, Jan. Wie? De crimineel, de Wie? schoft, de misdadiger. Wie? En wij hebben hem ook. Nico! Het is natuurlijk fantastisch dat die schoft Radko Mladic is opgepakt. Die Hufter had natuurlijk nooit bijna 16 jaar op vrije voeten moeten kunnen lopen. Maar eindelijk is hij dan waar hij al die tijd moest zijn, achter de tralies. Zelfs de hoogste boom is nog niet hoog genoeg voor hem. Maar ik heb me ook vreselijk geërgerd aan de verslaggeving van zijn arrestatie. Waarom denken wij toch hier in Nederland dat al het nieuws over ons gaat? Is er een vliegtuig neergestort, wordt er met grote opluchting gemeld dat er geen Nederlanders aan boord zaten. Nee, die andere 265 doden, ja, die zijn dan opeens niet zo'n groot probleem meer. Natuurlijk zijn er onder de ogen van Hollandse soldaten... meer dan 8000 mannen afgeslacht in Srebrenica. Maar om het nieuws van de arrestatie van Mladic te brengen... alsof we nu eindelijk rustig kunnen slapen, is waanzin. Op het nieuws werd verteld dat de Dutchbetters nu eindelijk rust hebben. En oh ja, de nabestaanden... ...van de alle geëxecuteerde mannen waarschijnlijk ook. Het oppakken van deze oorlogsmisdadig hoor, is totaal geen reden... ...om de politieke en militaire schandvlek van de val van deze enclave weg te poetsen. Geen vreugdekreten zoals uit de mond van de slechtste minister van Defensie ooit... ...Joris Voorhoeven. Maar het hoofd buigen en met schaamte gebogen houden. Dat was Nico! Oh, de Nanooks. Nou, Jan, deze rechtse bal hebben we volgende week weer een linksplontje. Oh ja? Ja. Wie is het dan? Lisbeth van Tongeren. Lisbeth van Tongeren. Ja, dat is die mevrouw van de kern. Zoals uh, dus als dan in Japan een wind waait... Ja. ...dat we het helemaal in Nederland anders moeten gaan doen, oh. die mevrouw. En daar Zij hebben wij heel de, veel zin in. Van de GroenLinks en de Greenpeace. Ja, weer ah, een van GroenLinks. Weet ah, weer je, uh, ja. Dus die, die komt gewoon met een forse dieseltaxi uit Amsterdam hier naartoe scheuren. En uh, daar hebben wij zin in, Jan. Daar zijn we gek op. Daar en hebben wij geallet. zin in, Jan. Ja, en die gaan we helemaal door de mangel halen. Nou, dat vind ik niet nodig. Ja, dat vind ik dus wel nodig. Ik denk dat ik eens mijn charmante bedje opzet. Nou, ik denk dat je dat gewoon niet moet doen. Nou, ah, dan dat, niet, jo. Nee, jij bent echt de Archie Bunker. Je hebt Bunker. Heb je wel. wife beat eraan? Dat dacht ik wel. Volgende week twee. Standaard! Graaf, man, nee. Chenant. Hé, hey, uh, dit programma werd met liefde gefaciliteerd door Jan Weesie en Jan Borst. Ruggie, Jan Gussinklo. Redactiemeisje, Janneke van Lent. muziekelende Jan de Graaf. Dus niet Jan de Groot. Radiobaas Jan Stenders. Super Jan Jan Benink. Beeld van de Goddelijke lichamen. Normaal Janne-Marie Dekker en vandaag Janneke van Lent en aan de knoppen zat Jan Kars. Tot volgende week. Vrienden en vriendinnen. Slaap, slaap lekker en. Doei! Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette en een laatste glas Koos, wat stem jij dan? Nou, ik uh, als ik zo kijken... Ik... Doe het al jaren jaar op de PvdA. Ben je dat nou? Doe het al jaren op de PvdA? Dat zou wel verkeerd wezen, maar nee. ik heb er helemaal geen verstand van. Nee, dat blijkt.